11 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt nog altijd code rood vanwege de IJssel. Veel scholen zijn dicht, zittingen van rechtbanken gaan niet door... en bussen blijven in de garage. Ook rijden er minder treinen en rijscholen hebben rijexamens uitgesteld. Staatsbosbeheer adviseert wandelaars niet het bos in te gaan... omdat door de ijsafzetting takken kunnen afbreken. In Parijs zijn plaquettes onthuld op de plekken waar een jaar geleden 17 mensen omkwamen door aanslagen van moslim-extremisten. President Hollande, premier Vals en burgemeester Hidalgo legden ook kransen. De president en de burgemeester liepen vanaf het voormalig kantoor van het satirisch tijdschrift Charlie Hebdo, waar 12 mensen omkwamen, naar de plek waar een agent op straat werd doodgeschoten. Ze eindigden hun tocht bij de Joodse supermarkt waar vier mensen werden gedood. Het is de eerste van een reeks herdenkingen deze week, overmorgen 7 januari. Is de aanslag bij Charlie Hebdo een jaar geleden. Degene die de Brabanders Gino Heren en Rien de Koning ontvoerden, eisten 90.000 euro van de familie. De zaak had mogelijk te maken met de Hennepteelt. De politie bevestigt berichten daarover in B en de Stem. Heren en de Koning werden vorige week ontvoerd en vastgehouden in Ulicoten. Ze wisten zelf te ontsnappen. Voor schoenenwinkels Manfield, Dolsis, Pro ProSport en Invito is faillissement aangevraagd. De kant is groot dat de rechter daarover vanmiddag al uitspraak doet. Moederbedrijf Macintosh was eerder al failliet verklaard. De winkels blijven open, er wordt gewerkt aan een doorstart. Dan nog het weer. In het noordoosten is nog ijzel. De neerslag trekt weg en het wordt op veel plaatsen droog. Het blijft vandaag wel bewolkt en het wordt min 2 in Groningen tot plus 8 graden in Zeeland. Vanavond en vannacht vanuit het zuiden regen met in het midden en noorden van het land kans op ijzel. In het uiterste noorden valt vaker sneeuw. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files.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 een trouwring en een huis en wil je me kussen zorg dan onder deussen maar vlug voor een rit Vertrouwen, sprak je met geen woord. Je wil graag kussen, maar ik heb ondertussen over een trouwring nooit een zwart gehoord. Wat heb ik aan rozen, zorgvuldig gekozen. Ik droom van een trouwring en een huis. En wil je me kussen, zorg dan onder deusen. Maar vlug voor een rit naar het stadhuis. U hoort de muziek van de Limburgse zusjes met Je gaf me rozen. En daarvoor Nelleke met souvenir van jou...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 Dat u er van staan bent. Het is geen op en ook geen. I'm over is also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 Door hits als De Laatste Dans en Nemen en Geven. En eh, vanavond kreeg op haar dertiende gitaar. En dat waren de eerste stappen naar een muzikale carrière. Al snel schreven ze zich in voor diverse talentenjachten en zangwedstrijden. Waarbij ze stevig was bij de eerste vijf eindigde. En dit moedigde haar aan. En haar ouders om gewoon door te gaan. En Anja's eerste single overal. In 1967 werd geen hit, maar leverde wel de nodige publiciteit op. Ze kreeg aanbieding van platenmaatschappijen.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 dacht er nooit aan, maar nu jij begint, wil ik ook mijn geld, al ben je mijn.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 De tantes Duits hebben doorstaan. De klanken van de leer. En dat liefde bereidt onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie. Nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoerder Zandvoort. met Mario Zandvoort. Zij dronk Zederonkranja met een rietje. Mijn sofietje op een terras.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 Voel ik mijn hart zo slaan. Mijn toosje lief, met jouw mooie bloem haar, Twee rode bloosjes, één op iedere wand. Ik wil met jou op de veerbond gaan vallen. Zeker dag vertelde toch Vierbond gaan vallen.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 Zing de echo mee. S'avonds als het kan brandt, wanneer de paard.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 Door de platen die ze maakten met het kinderkoor De Schellebel. En u hoort er nu met de oude gitarist.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 Niet nee.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 Ik laat u achter met de Denijs met Ritme van de Regen. En misschien nog aard van horen met zijn naam was Agip. Tot ziens. Zachtjes stikt de regen op mijn zolderraam. Ritme van de eenzaamheid. Die regen zegt we waren zo gelukkig samen. Maar nu is dat verleden tijd. De regen valt mij stromen, het is een trieste dag. Want je liet me staan alleen...